50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap, Scapino. 2026 is hier. Dat betekent een frisse start vol gezondheid, goed eten en voordeel. Met deze week in de bonus. Alle AH-schalkipsnitzels en kipcordon bleu, 2 stuks, 1 plus 1 gratis. Alle loorcapsules 20 stuks, 2 plus 1 gratis. Alle a mini-pizza's, 1 plus 1 gratis. En alle Amuse -tila en Optifridge bewaardozen en bekers, 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. 538 Nieuws, 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. In Helmond wordt nu ook met een helikopter en speurhonden gezocht... naar de 19-jarige Mick. De politie kreeg vanmorgen al hulp van getrainde vrijwilligers. Mick is verstandelijk beperkt en liep vannacht weg van huis. De politie wil hem snel vinden omdat hij met een t-shirt en korte broek... niet is gekleed op kou. Er wordt gevreesd voor veel meer doden na de brand in een skibar... in het Zwitserse Crans Montana. Veel van de ruim 100 gewonden zijn er slecht aan toe. Sommigen zijn bijna helemaal verbrand. Brandwondencentra in Nederland hebben al hulp aangeboden. Intussen zijn de eerste dodelijke slachtoffers geïdentificeerd. Het winterweer zorgt voor problemen op Schiphol. Vluchten zijn geschrapt en reizigers moeten rekening houden met vertragingen. Onder meer door het ijsvrijmaken van vliegtuigen en een harde westenwind. En ondertussen waarschuwt Rijkswater... Er staat dat wegen niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen gevaarlijk blijven. Pas je rijstijl aan en houd afstand, is het advies. En de brandweer is druk bezig geweest met het nablussen van een opgeleid vreugdevuur in Oud-Albas. Dat belde regionale media in Zuid-Holland. Door harde wind ontstond er gisteravond een vonkenregen en ook was er heel veel rook. De brandweer haalt de resten vandaag uit elkaar en ruimt dan alles weer op. Ja, je hoort het al. Het is wisselvallig met verspreid over het land. Winterse buien met regen en sneeuw. Plaatselijk kan het glad zijn, dus pas op. Het wordt 2 tot 5 graden. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. En dat was het nieuws op Radio 538. Esther, dankjewel. Dan Radio 538 verkeer. A1 Apeldoorn en Amersfoort. Bij Hoeverlaken, 8 minuten vertraging. Op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Batadorp, 7. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens, 13. A12 arnhem utrecht bij Wageningen, 5. En de A16 Breda-Rotterdam-Eschra. 17. En na 27 Gorkembreda, breda Breda-Noord. Daar is de weg dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. En de afracht is daar dicht ben je 8 minuten langer onderweg. 4 kilometer langzaam rijden. Marshmallow hoor je zo, ook Anouk met Girl binnen nu in een paar tellen. Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor KNAP de ideale zakelijke rekening. Nu de eerste 12 maanden gratis. KNAP de bank voor ZZP'ers...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 Weldige feestdagen en een prachtig en gezond nieuwjaar. Oh, en die goede voornemens die beginnen pas op 2 januari hoor. Troos. Tennisrijd. Oh, Ineén zin in een oliebol. Dat komt door de insta instapoos van Julia. Die moet ik even checken. Vijf jaar nu met Anouk. Girl.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 Is dat dan champagne? Is dat een biertje? Is dat een bakje koffie? Ja, wat is voor jou een holy water? Dat is voor iedereen weer anders natuurlijk. Marshmallow Jelly Roll, Radio 58, Kiss the Future, het is 2026. Voelt alsof we met z'n allen in een spaceship zitten en dat gaat gewoon niet meer terug, zeg maar. In de deeltjesversneller, op moeder Aarde, terwijl we vliegen met 360.000 km per uur door het heelal. Lekker, heerlijk. What an adventure. Goedemorgen, beste mensen, als je net de radio hebt aangezet. Ik doe een gokje. Uh, het meest voorkomende goede voornemen. Ah, ik denk voor de meeste mensen toch wel vaker sporten, toch? Vaker aan die gewichten trekken in de sportschool. Tussen al die zwetende medesporters. Ja, en als je daarmee in de slag gaat, heb ik dan een tip voor je. Uh, onderzoekers, ik las dat vanmorgen ergens. In de Medical Journal. Onderzoekers raden aan om voor het sporten even naar het kleine kamertje te gaan. Voor de grote boodschap. Sorry, het is een vervelende boodschap. Ik moet er wel even maken. Want twee derde van de mensen presteerden beter... als ze voor het sporten... even de bruine beer verdrinken. Wat, ja. lief? Ja, de bruine beer verdrinken. In Engeland zeggen ze dan heel chic. I'm ready for room number two. Dat klinkt toch wel beter dan de bruine beer verzuiven. Nou dat... Je bent bij 158 in het nieuwe jaar. Kelvin Harris en Rihanna zijn hier. This is what you came for. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her. But she's looking at. Get some rest Cause I've been out here Terwijl de sneeuwvlokken naar beneden twarrel in Hilversum Belong Together, hoor je? Happy New Year! Dit is 5 8 met Skeletons en Shirin. Na de Eurythmics, dit is Sweet Dreams. Sweet Dreams. 2026. After the party, we took a bottle and a fight back to ours. Mm -hmm. Six shots don't lead to sorry. We know how it's gonna end, but why it start? Don't wanna make an enemy of you.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 Say God David Guetta zie je toch lekker dat Jutta uh, Leerdam toch maar gaat schaatsen. Hè? Dat is ook lekker. Zij is sowieso titanium. De 538 incheck Bali. Onverwoestbaar natuurlijk. Hè. Nederlandse sporters die dan floreren in het buitenland. Niet moois om te zien dat dat uh, 538 incheck Bali. Het nieuwe jaar is reeds van start. Kortom, we zijn al eventjes onderweg. Ook wel leuk om dan weer af te tellen, zeg maar, naar uh, ja, het nieuwe jaar. Nog 363 dagen, 12 uur, 33 minuten, 31 seconden... tot de jaarwisseling richting 2027. Uh, persoonlijk heb ik, altijd, heb ik altijd meer met even jaren. Want dat is weet ik niet, maar dat voelt altijd fijner of zo. Waar zit je op dit moment? Ben je aan het werk? Ben je kerstvakantie aan het vieren? Waar heb je de radio aanstaan? Deze vrijdagmorgen die voelt als een maandag op Radio 538. Uh, kom maar door, drop even iets in uh, de 50e app. Leuk om te zien waar je meeluistert. Zo luistert onder andere Ricardo, die is uh, lekker bezig met het schilderen van de binnendeuren. Dankjewel Ricardo voor je appje. De Dance Mash Classic komt zo voorbij. Je hoort zonmilieu, snelle en maan net Blijven slapen binnen nu in de party. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium. De de kroeg van Nederland. Bij het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Luister vanaf maandag naar Radio 538... ...en win toegang voor jou en drie vrienden. Vrienden van Amstel, make noise! Check 538.nl voor alle info. Snel naar Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alle Lucovital vitaminen en supplementen... 1 plus 1 gratis. Lucovital dat is krachtig en goedkoop.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 korting via vakantiebeurs.nl Ook lekker voordelig. 1 ster beter leven Giros met paprika 500 gram voor maar 3.59. Voor nu. Aldi. Creëer de mooiste basis voor jouw interieur met Carwei. Nu tot 50% korting op bijna alle vloeren. Carwei, maak het mooier.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 En doe ik dan hetzelfde aan? Casual chic, op stel hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein als Ik ben morgen en vandaag te blij, maar ben je wel gemaakt voor mij? Hoe zou het zijn? Een twee uur, drie gangen laat. Ik weet niet wat er is, maar je raakt me En als we straks alleen zijn in je kamer Gaan we de laken zien, schat het verbaasd. Dat dit echt zo gaat, wie had dat oh, no, nog gedacht? Ben je net zo klaar voor de volgende stappen? Stap? wordt de nacht steeds langer met de kortere dag? Ik ben op mijn gemak, ik heb Meen. op gewacht hey. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar nou meer? Of twijfel ik weer? Leg jij mijn lader, want ik slaap hier vast nog vaker. Midnight to morning, got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many's the meaning of rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day.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 Klinkt altijd heerlijk. 11 uur 38, 2 januari. Dennis hier, 5:08. Happy New Year. Kleine incheckbalie. Marit zegt, de beste wensen voor uh, 2626. Dennis, ik luister vanuit de fietsenstalling van de NS. Fietsen en service. Uh, bezig met een onderhoudsbeurt van een fiets. Ah, lekker bezig, Marit. Sowieso vrouwen die dan sleutelen aan een fiets. Niets leuker en mooier dan dat, toch? Uh, Martine, lekker de kerstzooi opruimen, Dennis. Met 5:08 aan. Stuk gezelliger. Groeten, Martine. Ik hik daar een beetje tegenaan, de kerspullen opruimen. Maar ik ga ook een begin maken vandaag. Ruud is onderweg naar München met een vrachtje. En Jacob Jellis morgen vrienden, Een super 2026 gewend vanuit het mooie kantoor Zoutkamp. Uh, iedereen ook de beste wensen natuurlijk. Deze kwam ook nog binnen. Lekker in de auto, onderweg van Groningen naar Emmen. Hoi! Ja, lekker bezig. En ook is van de partij. Vanuit het Witte Nieuw-Bijnen. Die wereld <laughs> het beste wensen. Vanuit het dit nieuw verder was dat inderdaad Edmund. Ah, lekker bezig Edmund, man. Hartstikke goed. 538 Dance classic. En dan zul je altijd zien dat het scherm net uitvalt als je het nodig hebt in de studio. Zo gaat dat natuurlijk ook gewoon in 2026. Met computers die uitvallen. 2026 klopt niet aan. Het staat al in je woonkamer. Dit wordt gewoon een jaar waarin je leert dat loslaten geen spirituele quote is. Maar gewoon stoppen met trekken aan dingen of mensen die gewoon toch niet naar je luisteren verwacht inzichten op rare plekken, in de auto, onder de douche... of net vijf seconden nadat je dacht, dit gaat nooit meer goed komen. En als het jaar één boodschap naar je fluistert, is het deze. Je hoeft niet verlicht te zijn, geen Ari Boomsma... alleen eerlijk en op zijn tijd een beetje cynisch. En misschien moeten we gewoon alle blauwe enveloppen dit jaar massaal terugsturen... en de radio vooral harder zetten op 58. Ja, dat slaat eigenlijk op de Dance Mash Classic uit het jaar 2004. Want misschien heb je wel een beetje een KUT-maand gehad. December is niet voor iedereen superleuk. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Come baby, the sun is gonna keep on shining. On brighter days on the horizon. Uh, laat dit dan je mantra zijn voor 2026 van Red Carpet. Alright. It's gonna be alright. Oh my. It's gonna be alright.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 Happy New Year. Binnenkort is ik hier weer hier met je rekening. Spaar die rekeningen vast toppen. Gekke bonnetjes, gekke dingen. Nou, 538.nl in de gaten voor alle info. Aerosmith Love in an Elevator. Ja, nou, op een vierkante meter kunnen er ook gewoon baby's gemaakt worden natuurlijk. Hoor je zo meteen naar deze Alessio en Sasha. Dit is Destiny op 538. Ah, lekker vast op de 13e verdieping. Door het schudden van de lift Aerosmith Love in an elevator. Zometeen Lindo met onder andere de feestofofilia Taylor Swift... voor alle Swifties Worldwide. En Esther met het nieuws. Esther, ben jij een je een type? Oh, nou, ik heb het één keer gedaan. Nee, is niks voor mij. Nee. Is jij hebt volgens mij in het nieuws een update... voor alle koukleum in het land. Ja, ik heb geen, geen goed nieuws voor mensen... die dachten het koude weer te kunnen ontvluchten. Je krijgt zo de details. Nu bij Gamma, de giga-eindejaarsdeals. OSB-constructieplaat 9mm voor 8.99 per plaat. Bekijk alle eindejaarsdeals op gamma.nl.